Gert Kuk met het NOS Journaal. Politie en justitie hebben vorig jaar het gevaar onderschat... dat de broer van een kroongetuige het doelwit zou worden van een moordaanslag. Het OM erkent dat in een gesprek met vier kranten. De onschuldige broer van kroongetuige, Nabil B, werd in maart in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord gedood. Dat was vlak nadat bekend was gemaakt dat Nabil B in een liquidatieproces wilde optreden als kroongetuige. B had zelf tegen het OM gezegd dat zijn familie gevaar liep en aangedrongen op bescherming. Maar justitie maakte een andere inschatting. De tayraksa chart partij trekt prinses Ubel Ratana terug als premierskandidaat. De aankondiging dat de zus van de koning het land wil gaan leiden... veroorzaakte gisteren veel commotie en haar broer sprak zijn veroordeling uit. De kandidatuur werd onder meer gezien als een uitdaging aan de militaire machthebbers. Ubel Ratana was naar voren geschoven door een partij... die gewieerd is aan oud-premier Taksin en diens zus die beide door de militairen werden afgezet. De verkiezingen van 24 maart moeten een terugkeer... naar de democratie inluiden in Thailand. De koning noemde de kandidatuur van zijn zus ongepast... en in strijd met de grondwet... omdat het koningshuis boven de partijen staat. In Midden-Nederland is sprake van stankoverlast... na een ongeluk met de giftige stof in Alblasserdam. Tot aan Utrecht toe komen meldingen over de stank binnen. De stank is afkomstig uit een tankwagen... op een bedrijventerrein in Alblasserdam... Volgens de veiligheidsregio is een product in die tank te warm geworden... waardoor er een rubber- of gasachtige lucht is te ruiken. Wat er precies in de tank zit, is nog niet bekend. Meetploegen van de brandweer hebben vastgesteld... dat de stof die de stank veroorzaakt... tot op 400 meter afstand is verspreid. De stankoverlast bestrijkt een veel groter gebied. Het weer wisselt bewolkt en af en toe zon... vooral in het zuiden en op de wadden enkele bui. Er wordt 8 tot 10 graden. De westenwind is aan zee stormachtig, op de wadden kans op storm...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 Dat wil weg van alle stress, verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres, familie en vrienden, liefde <totstut> en buik, hey, met de natuur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 Ga, garnalen mannetje, heb ik begrepen. Ja, Want de... ja, die stond echt helemaal verkeerd. <laughs> maar goed, het is weer goed <laughs> Wat gekomen. een toestand het was even, het. <laughs> hij staat weer goed. Yeah. Ook, uh, ik zie nu net uh, Jaap Koper hier lopen. Die heeft haar ook uh, zich uh, volledig voor ingespannen. Maar hij <laughs> staat weer goed. Jaap, is het zo?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 ook, maar het gaat inderdaad een versnelling langzamer. Ja. En uh, het is eigenlijk soms wel een, uh, een fijne bijkomstrijd. Dat je denkt, oh nou, en dat doe je dan uh, in de ochtend en dan de rest van de dag ga je verder. Maar er is zeker ruimte en tijd voor vakantie in die, ja. uh, in die drie maanden. Ja, precies. Ja. En het ook. sociale leven weer een beetje oppakken. Ja. ja. Ook wel weer een ding natuurlijk, omdat je in het seizoen zo uh, veel geeft voor het strand...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 Jazeker. Nou. Ja, zeker. ja. Nou, ja hebben, want het is we, altijd ja, een nou, verrassing. Ja. Hè? Uh, we, we beginnen natuurlijk met, uh, met ons openingsmenu. Dat doen we nu al uh, eigenlijk. Uh, dit wordt het negende jaar dat ja. we dat doen. En dat is een, uh, een uh, drie gangen keuzemenu voor een, uh, een, een leuke prijs. En, uh, we je gaan gaat een, het niet zeggen, hè? <laughs> <laughs> het keuzemenu, nee. nee, dat, nee dat blijft, nee, dat nee, blijft nee, dat je hoeft dat nog niet alles te vertellen. Dat uit de uitnodiging ja. in de bus ligt, uh, nou, blijft dat een, uh, een uh, verrassing. Leuk. Uh, voor ieder wat wil. Ja.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 Laat nee, je dat een beetje nee hoor, dat gewoon aan we. de gasten over wat ze kiezen. <laughs> nou ja, dat is, vegetarisch. Dat, is wel, dat is wel Als je, je uh, aanbod ruim is en, ja. je, en je keuze goed is die ja. je gasten kan presenteren, dan is het ja. Dan, dan wordt er uh, het, het vegetarisch aspect wordt gerespecteerd. Dat geldt ook voor de, de vegans. Die tegenwoordig uh, ook wat meer in opkomst zijn. Dus daar moet je wel als restaurateur aan meedoen. Uh, het is niet meer zo dat je blijven, alleen maar, maar een kaasdingetje uh, uh, nee. Nee. En, uh, en een omelet. Nee, Want dat mensen, was de vroege. Nee. Je hè? moet ja. echt wat meer die grote ja, variëteit instappen. Om, ja, ook, ook omdat je ziet wat mensen zelf al niet kunnen maken. Hè, thuis vandaag de dag. Ja. Uh, kookcursussen, uh, de kookboeken in de winkels. Die, uh, Kookprogramma's de waar mensen bij zich van ja, worden. Half ja, Nederland. Ja. gekookt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 gewoon een strandbedrijf wat een, uh, een, een team mensen gewoon ook in de winter doorbetaalt. Ja, dus we hebben een, paar... een crew van, we hebben zes medewerkers die eigenlijk het hele jaar door uh, bij ons in dienst zijn, om, ja. om ze ook te kunnen vasthouden, om het jaar weer te kunnen starten. Ja. Maar als, die helpen dan in de winter ook wel weer mee met Nee, de die zijn kruis, uh, of dat niet? Een klein ja. beetje, maar op zich is het. Nee, maar die meer, zijn heel waardevol binnen, binnen het seizoen. Ja. Ja. Uh, en, en, uh, uh, en, en dat verdient dan ook wel een beloning natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Ja, en het geldt voor, denk best wat ondernemers aan het strand, die uh, een, een jaar...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 die het gewoon vooral heel erg leuk vindt. Die, uh, die niet fulltime hoeft te werken. Maar die gewoon s'morgens helpt met het hele Zo opzetten. uurtjes pakt. En, ja, uh, ja. Het is nou. wel veel hoor. Je ziet wel veel uh, tekort aan horeca personeel, Momenteel. En nee, ja, ik, ik kan me herinneren dat er bepaalde uh, zaken vorig jaar gewoon een dag gesloten uh, waren. Ja. Omdat ze niet genoeg mensen hadden om het te uh, nee, draaien en het, het te houden. Samen, die ja. kunnen niet leveren en dat is natuurlijk ja. allemaal last minute. En dan is het een keer zo'n hele lange periode mooi weer. Waarbij er echt gewoon massas ja, nou, mensen zijn. Ja, Het was wel heftig ook hè. He? Ja, Wij hebben ook allemaal wel... Uh, uh, uh.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 Um, je bent toch ook deels weersafhankelijk een hoop mensen komen graag naar het strand als het mooi weer is, de zon is je koopman wordt wel gezegd, maar nou, dat klopt ook wel maar daaromheen is het wel leuk om bepaalde dingen te doen wij starten met ons openingsmenu, dat is altijd wel een, een flinke een flinke kluif om mee te beginnen met elkaar weer en dat doen we bijna een maand het is ruim 3,5 weken dat we dat menu maar ja, superen. dat is een goede training zo en daarna dan gaan we, we zijn dan dan eens wat mee meer in. kijken ja, ja je ja. bent gelijk ja. Ja, ja, ja. Ja, ingewerkt dat is een mooie, dat ja. Ja. Je dat ja. zeker weten ja. leuk hoor ja. Ja.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 Ik wens jullie een ontzettend soep. mooi seizoen. Want als jullie een mooi Dankjewel. seizoen hebben. Hebben wij het ook. Het ook. Dank u wel. Is afgesproken. En bedankt Dankjewel. voor de uitnodiging. En uh, uiteraard uh, tot uh, weer uh, bij het openingsmenu. Ook Dankjewel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Gezelve zaterdag. Dank.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 Los. Daar zijn we toen verdwaald, Van de weg geraakt Carrière gemaakt veel die pannenkoekensmaak vergeten En Nederland herreest Onder drees. Van die blankerskoen Die kon viermaal van in Londen, Als je jokte Was dat zonde we zo van klaar In het derde vredesjaar Toen was geluk Dat bleek het eerste teken dat de zaal al was bekeken voor zover je zonder lichtsbesef. Je leven leeft, je leven leeft. De wind om het huis, maar binnen stond de kolenkit paraat en de stoep waarop geknikker werd was het belangrijkste stukje van de straat en Nederland was groot en niemand ging nog door en gezellig herkenden nauwelijks tijd: wij bakken de lichtjes van verkade. We gingen nog in bad, haartjes nat nog. in. Ben. Dan kregen we een kruik mee, gezichten op de hand, maar niet echt van binnen van. Toen was geluk heel gewoon. Toen was geluk heel gewoon.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 uh, een volksbuurtje, kun je haast wel zeggen. Oud-Noord is dat hè? Uh, nee, is in is de slaat die ik dat is nog in het centrum. Oh, dat is centrum natuurlijk. Dat, dat is waar, nog dicht bij de Halsla, ja. maar daar had je ook daar allemaal ook buurtwinkels. Al. Ja. Nou, en later had je dus in Oud-Noord. Had je ook allemaal buurtwinkels. Een kluidenier, een bakken, een melkboer. Gewoon het hoognodige wat, je, wat de mensen nodig had. Kijk, en ja we hebben natuurlijk niet uh, alle foto's, maar we hebben een heleboel foto's.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 En uh, de juiste teksten erbij te zoeken. En, uh, dus daar is een heleboel werk aan. Daar komen wat foto's. Ik heb in de loop van de jaren ook zoveel foto's gehad. Dat is uh, jammer genoeg de herkomst.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 Dat is toch geweldig? Dat is, dat is juist nou, juist uh, dan als je dat digitaal maakt, is het natuurlijk ja. heel snel te vinden. Ja. Ja, Kijk, ja. ik heb zelf ook uh, op een gegeven moment... Uh, ik woon op Dorfplein. Nou, dat is gebouwd in 1951. En dan ga je zoeken van wat hebben ervoor gestaan. Wat, wat is, ja. He, in de oorlog is dat allemaal afgebroken. Hoe zag het er toen uit? Nou, daar, daar, heb, je, daar heb ik ook allemaal voor. Dus dat is het leuke van, dat je eigenlijk een roots van, van, je, van, je, van je woning of je straat terug kunt vinden. Ja. Ja, Dorpsplein is natuurlijk wel een van de oudste pleintjes van het dorp, hè? Nou, ja, is niet dat helemaal. Niet dat is het Kerkplein. Kerkplein, dat is het oudste. Kerkplein. Kerkplein is echt ja. het oudste. En dat is, dat is overal. Ja. He, je hebt dan de kerk. Je hebt eerst de kerk en toen Eerste de huizen eromheen er ongeveer. Dan er wordt eerst de kerk gebouwd en dan de kroeg. Ja, want ja, dat is heel een heel belangrijk element natuurlijk. Ja, want ja. dat hebben we bijvoorbeeld op Kerkplein gehad. Je hebt de kerk en waar nu café Koper zit en de Vebo, daar had je hotel wel gelegen. Nou, café, restaurant. Nou, dat is ook uh, ja, het café bij dat de kerk. Is bij de kerk, ja. ja.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 hij als chef, hij is uh, opgeleid in Frankrijk en um, hij maakte er echt een show van. Lekker visje bakken, erbij zingen. Oh ja, echt wel ja, talent had hij wel, dat hebben wij niet, dus wij moesten <lacht> toch wel iets anders gaan doen. En um, ja, de, de generatie daarna die heeft het op een hele andere manier gedaan. Uh, meer gegooid op gastvrijheid, uh, anders verdeeld en um, ja, en nu zijn wij aan de beurt. Dus uh, nu al twee jaar. Ja, ja. en uh, helemaal weer met een nieuw concept, met een nieuw idee, het hotelappartement. ja.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 Dat is, best ja, best wel dat is toch een behoorlijke ja. dan. Ja, ja zeker. zeker. En, en ontwikkelen jullie dan ook activiteiten samen? Of is dat nog niet... Uh, vanuit Koninklijke Horecaar Nederland ja. niet specifiek. Dat mm -hmm. wordt toch meer uh, uit een OBZ of met de VVV Zandvoort. Of Zandvoort Marketing nu. Ja. Uh, daar komen meer de evenementen vandaan. Maar wij uh, kijken wel naar de samenwerking met andere ondernemers. Uh, wij hebben bijvoorbeeld... Uh,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 Ja. Dus uh, dat, dat was op een gegeven moment verhaal en het dorp. Maar het was andersom? Nee, ook niet. <laughs> ja. Nee, T6 doet het fantastisch. Dus uh, ja. wij, wij houden het lekker bij het hotelwezen. En uh, ja, we zijn heel benieuwd hoe ze het uh, dit jaar gaan doen. We zijn druk aan het opbouwen, <laughs> dus uh, ja. Ja, dat is even heftig tot opbouwen op het moment. Hè? Met deze wind, uh, nou ja, ik zou niet in hun schoenen willen staan. Nee, nee, nee, nee, nee. Wind is uh, grootse vijand. Denk ik. En wat, wat hebben jullie, uh, zeg maar. Nou, jullie hebben appartementen. Hè, dus inderdaad, mensen kunnen bij jullie ook, uh, zeg maar, een beetje op zichzelf blijven. En toch uh, genieten van alles. Uh, betekent dat ook dat jullie uh, bijvoorbeeld bruiloften doen? Of uh, um, feestelijke. We, we doen uh, wel uh, evenementen. We hebben nu toevallig, dit weekend, uh, hebben 50 Duitse gasten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 er kunnen dus een eigen plan trekken. Dus wij hebben, wij, wij, nou, we hebben genoeg uh, goede restaurants in Zandvoort. Ja, straks ook precies. weer uh, veel strandtenten erbij. Ja, en wij kunnen dat gewoon, uh, wij kunnen niet concurreren met zo'n uh, keukenploeg. Nee, maar die, ik die vind het ook niet. wel heel slim. Want ook, het, als het seizoen wordt? begint, dan heb je een boulevard vol met mogelijkheden voor uh, je gasten. En ja. uh, die kunnen dan letterlijk van, het ochtends vroeg bij jullie het ontbijt en de lunch...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 tussen opa en uh, overgrootvader en uh, de mensen die er gewerkt hebben.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 krijgt ontzettend veel mee en het is uh, hartstikke leuk uh, en, en wij blijven ook uh, leren van elkaar. Dus, uh, ja. Ik, ik zit even stiekem te kijken, want ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. En ik zit even <laughs> naar de wat. Op Nou ja, ook naar wat recensies te kijken. En ik lees hier geweldig. Alles was perfect. We gaan al tien jaar naar Zandvoort. Maar deze accommodatie overtrof alle anderen. Ja, dat is nou, mooi. Dat is Top? toch een mooie recensie, ja, dat is, hè? Ja, om ja, uh, om te naar de voor. Ja. Ja. Ja. ja, ik zie niets negatiefs staan uh, voortreffelijk. Jullie krijgen een 9,5. Nou, uh, ja, op chapeau. Ja, ja, dankjewel. Ja. Dus dat is, ja. Uh, dat ja. is wel heel erg uh, netjes. Ja. Ja, uh, je zegt drie. Uh, in de Westerstraat, moet ik even. Ik, ik probeer even te. De... Ja, we hebben de, de, de Westerstraat uh, achter Hotel Anna. Daar in. Oh, tuurlijk. Oh, ja. ja, nou ja. ja, Dus en daar dat we... is bij de hoge weg naar beneden. Klopt. Nou, ja. Zo moet je natuurlijk ja, door het poortje, door het poortje ja, heen. Ja. Uh, okay. Dat is natuurlijk ook een, een stukje oud zandvoort. Hè? Oud Zandvoort? Heel, een, mooie... uh, heel veel mensen vinden dat ook een, een, een uh, lekker huis om te verblijven. Want het is echt ook een, nou, een oud.